Wij beginnen de les, 171, van Zohar. Pagina kuf kaf 127, Hassulam, de rechterkolom, de regel 1. We gaan verder met zijn uitleg... Van um, de Kala, de bruid, die zich opmaakt aan de vooravond van Gmartikun, Of, ja, of uh, wat hetzelfde is aan de vooravond op de, de, de Shavuot, feest van het ontvangen van de Torah. En samen met haar ook de tzadikim rechtvaardigen die die speciale, bijzondere nacht mee doorbrengen om met het leren van de Torah, van de Torah naar, naar de profeten enzovoort. En daarmee maken ze ook, sieren ze die, die bruid dat zij de volgende ochtend, de ochtend daarop, zal onder de kupa gaan, onder het baldakijn gaan met uh, haar bruidegom. Is dus zeer mag goed en zeer ambitieus. En het is, het was makkelijker, zoals Yehuda Ashlag ons zegt, dat dit voor hem makkelijker, gemakkelijker is ligt meer om uh, het ja, hij gaf, gaf ons twee, twee, twee uitleggingen en het is, zegt hij, dat het ligt meer om het uitleggen als um, uh, de uitleg van de, dat het slaat op de kmaartje En zo is het ook voor ons. We moeten altijd kijken naar, naar alles wat er um, gebeurt, en wat er ook is, altijd verbinden dat, proberen dat te zien in het licht van de boom des levens. Wat we ook zien, en like we want alles buiten ons is ook Hashem. We kunnen niet zeggen dat nou de ene leer die is minder dan de andere. Alles wat bestaat, heeft bestaansrecht. En overal alles wat er bestaat, daar kan je ook inzien dat het uh, zinvol is. En misschien is het niet in de, het is niet, it is misschien een zinbe, zinbeeld, van het Geestelijke. Nou, wat kan zo'n, zo'n uh, iets zo so iets kijk, morgen is Sinterklaas. Nou, wat is nou Sinterklaas? Het is een like spelletje, oké, okay, in traditie of zo, so, maar wat kan daarin goed zijn? Wat kan iets zijn daar, dat jij moet zien dat daar ook, al is het een zinnebeeld, al is het voor kinderen, maar daar moet ook iets, iets zitten wat, wat iets wat zin speelt op het doel van de schepping. Hoe? Anders want alles wat buiten mij is de schepper. Wat is dan... Wat zit dan in de Sinterklaas... Sinterklaas... Iets wat ook... getuigt van het feit, Maar wat wij hebben geleerd natuurlijk... Van, vanuit de Kabbala gezien... Wat zit in de Sinterklaas... In het feest... Um, wat zin speelt... Wat heeft toch wel iets... Waar wij... Waar, wij, waar een mens die... Naar het einddoel streeft... En die wat weten... Wij weten wat het einddoel is dat wij kunnen zien als kabbala, vanuit kabbala gezien, dat het uh, de zinder van, van dat Sinterklaasfeestje. Uh, wat wil iemand zeggen om te genieten? Geven. geven. geven. oké, okay, heel goed. Het gevoel, geven, oké, okay, het is het is geven, nou kijk, iedereen geeft aan iemand anders, iedereen geeft allemaal geven, cadeautjes ja. oké, okay, het is uh, het is een, een zinnebeeld van het ware geven, maar het is wel geven ja en dan, wat nog meer wat zit in dat gebruik wat in het Sinterklaas is, aan de vooravond wat wordt het gedaan in een schoentje iets, een cadeautje wordt gelegd... in het schoentje van een, kinder, van een kind. Wat betekent dat? Niet dat wij moeten kijken... ergens lezen, dat ergens... dat gelezen hebben. Hoeft het... absoluut niet. Wat betekent... No, er zijn twee dingen. Twee aspecten. De hoofd... als hoofd, twee belangrijke aspecten van het... Sinterklaasfeest. Het Zwarte Piet... en... ...en Sinterklaas zelf... ...de Zwarte Piet is, is... ...ik geef een beetje een hint... Een hint. De ...Zwarte Piet is... ...zwart... ...en... ...en, het, en, het, en het, de Sinterklaas is... ...wit, als sneeuw... ...waarom zijn die twee... ...wat zijn... ...waarom die twee zijn er? En het, de tweede vraag is... ...dat is één vraag... ...en waarom is de tweede vraag... ...de tweede vraag is... ...waarom... Leg hij dan, wat is het, een traditie dat in de nacht aan ja, nou de vooravond, ja, van de Sinterklaasfeest, dat, de, dat hij legt dan in de avonduren, s nachts, dus hij legt daar in het schoentje een, een, een cadeau voor een kind, in een schoentje, niet in een hoedje, niet in ergens anders, maar juist in het, in het schoentje, en dan s ochtends, in de ochtend, niet in de nacht, maar in de ochtend. Dat kind staat op en je ziet, daar is het cadeau. Al nou, die twee vragen. Eerst over de Sinterklaas en, en, en, en, en de Zwarte Piet. Waarom zijn die twee rechts en links? Rechts, okay. en links rechts, rechts en links. De Zwarte Pieten waren niet zo goed. Uh, er waren uh, straffende krachten. Oké, okay, dus hij zegt zo dat ja, links, links ja. is Zwarte Piet, omdat zwarte is. Ja. dat betekent dat het zwart is. Het is een zo. So. En uh, rechts is uh, Sinterklaas, Wit, chassadim, hij is veel genade. Genadige, daarom je ziet dat Sinterklaas is altijd aardig, etcetera uh, Ook dat is ook niet slecht, dat is goed. Nog meer? Schoentje goed. Oké, okay. schoentje. Is het maar goed? Ik zie dat, erg goed. Op die manier geef je zin aan wat schijnbaar geen zin heeft. Wij moeten zin geven aan het leven. Als je kent het doel van de, van de, van de schepping, dan kan je het zien. je? kan het zien als, als iets zinvol is. Dat er, men weet het niet, het is al zo'n traditie voor. Natuurlijk, dat Sinterklaas legt het in legt het in een schoen. Een schoen is, is de laatste... het laatste station... van een partsoe van de mens. En dat is goed. En daarom goed is ook zwaard. Omdat dit... Eh, nog... Eh, tsimtsum is. Malgoed is... kan niet ontvangen. Is, is dus, dat is dan... de, de reden dat hij het dan in een schoen geeft. En niet in een, in een hoedje legt. Of iets anders. En... Ook nog, omdat, waarom s'avonds? Omdat ook het nacht. Het is een, maar goed, het is nacht. En dan met, het, met de bedoeling dat het de ochtend komt, en ochtend dan men kan ont, ontvangen, ochtend, het is ook de, als het ware, de avond is, als het ware Laila, zoals we hebben dat geleerd, nacht, dat hier de heerschappij van de, van de nacht, van Gworoot, van de. Van de Onrein, et cetera, zoals we dat zien. En, s ochtends is het de heerschappij van het licht, van, en, dat is, dus, en, dat kan ook dus slaan op, dus de tijd van, 6000 jaar van, van Laila, van nacht, en s ochtends, is het net als Gmartikun, dus zin spelen op, de Gmartikun, dan heeft het zin. Dan zal het voor jou het leven. Al die dingen zullen smaak krijgen. Je doet er niet toe. Religie of niet religie. Jij zult het bekleiden. In zin geven aan die tradities. Die ook spontaan in, in instinctief als het ware. Gegeven waren. Aangegeven gegeven waren aan uh, ooit. En daarvan hebben uh, ze zo'n traditie gemaakt. Ook Zwarte Piet en Sinterklaas, dat zijn ook twee punten van de Malgoed. Ja, de ene punt is Malgoed, de Malgoed, dat is dan die zwart blijft al die 6000 jaar. En de andere punt is de Malgoed, die zich verbindt met de, met de Bina. Ja, dan komt er de Bina. Dat is dan de Sinterklaas. Twee, twee daarom werken ze ook in een paar. En dat is dan die, zij brengen als het ware de vervulling. De laatste sfera, dat is de vervulling, wat, zo, wat is in, daarmee uh, afgebeeld wordt. Dus dat is ook wat wij, wij leren over die Kala, over de bruid, die aan de vooravond, dus die 6000 jaar is vooravond aan de Gmartikoen. Kijk, in de ogen van de eeuwigheid is het net als een avond, al die zesduizend jaar of nacht. En dan de volgende dag, dat is dan de Gmartikoen. Bij ons verloopt het zo langzaam. En dat is wat we leren, dat dat uh, al die rechtvaardigen, die tzadikken, die sieren, die uh, bruid, die kala, in deze nacht, uh, met, door het, met versierselen, door het leren van de Torah, en dan van, van de Torah gaan ze over naar de Nevi'im, naar de profeten, en van de profeten, ze gaan over naar de geschriften, wat het allemaal inhoudt we gaan nu leren de rechter kolom de regel 1. We heen eh we heen ei. Nibaer, Shkola Madridot, oraita. Shehem binyan Ashkina Ligmaratikuna. 3 kol eiluna Rak alidee had tam oreiter vier. Bij mei agalut. Punt en zier. Niet BAER het is uitgelegd, ze kolom dat alle traptreden. We gelui raz de oreiter en de onthulling van de geheimen van de torah TWEI schembinjana dat die zijn het gebouw van de schina, legmartikuna, voor het volleinde van haar correctie. Dus zij vormen die, die, het gebouw van haar. Drie. kol, Eiluna, Sim, al deze worden uh, gemaakt. Alleen door, het tamken doorrijd, door zij, degene die steunen de Torah, vier, Bemea Galut, in de dagen van de Galut, van de balingschap. Ja, die heette dan tamken doorrijd, we hebben geleerd dat die tamken dus steunen, zij die steunen de Torah, dat zijn degene die dus werken gedurende 6000 jaar. Vier nade pent. Kol eilu amadregot. Vakomot. Vijf. Ayots basmanagalut. Nikraot tikunea. Dekala zes vetak Dila. We eiluhem, hem. Sheholech seven. Met oralen we jim we 4 double Four, darum, kol Elo amadrigot, all deze traptreiden, vahakomot en nivous. Five, hajotsot basmana galut, die uitkomen oftewel verschenen in the teit van de galut, van de balingschap. Nikraot De dekala, die heiten de instellingen of correcties van de kala van de, de bruid ze is we tachite we en haar sierselen of versiering versierselen Sy, versierselen we Ve eilu hem shekholech en dat zijn en die zijn degene de die hij blijft die, die hij gaat uh, de zoger gaat ze uh, op een rijtje zetten. Hoe? Het is zegt, 7. Met Torah en wie? Van de Torah, dus ze leren in, de, in deze nacht, ze leren de Torah, en van de Torah gaan ze over naar de profeten, enzovoort. Wat betekent dat? Let op. Ego-kabbalistisch is het. de is zegt, hoe geweldig het is. Als je weet waar deze overheid, over heeft. Ki Hagat, gusot Torah? Want Hagat, de Heset Gorati feeret, dat is de Torah. Daarmee corrigeren ze de Hagat, de Torte Torah. Acht we netzegen god, hem neviim, a netzegen Dat zijn de neviim, dat zijn de profeten, Wa mal goed, de mal goed zelf, hoe zot, ktuwim, dat zijn de geschriften, dus die, die vijf geschriften, die er zijn, zoals Root, uh, en andere, vier, we gaan morgen de wak, negen, en de morgen van wak, de morgen van katnot, die aan haar worden aangetrokken, Hemzot, die zijn het geheim van tien, wat de zogger zegt, midrashot de karai, de verklaringen van de versen, de verklaringen van de versen, dat is, mochen de wak, maar niet de gar, alleen dus mochen van de wak, dus van alleen zestienden uh, van het, oftewel, wak de hochma. En dan gaat de zoger verder. De zoger zegt, wa, wa, hij legt het uit, we mogen de gar en de mogen van gar, dus echt de gar van de Chogma. Shemam Shihin laat die aan haar worden aan aan aangetrokken, toegetrokken, doorgetrokken. Elf, Hem sot razi de gogma, dat zijn geheimen van de Chogma. Und, dus, door het leren van de Torah corrigeert men bij haar Chagat en dat is, dat is wat de Zoger zegt wat hij ons vertelt dat het gebouw is van de Nukwa van de Nukwa die dus de bruid is en wat is haar gebouw? haar gebouw is in haar Svirot ja, Svirot, gebouw is, is Kelim wij bouwen ook niets anders dan Kelim hebben we een gebouw van Kilim, dan dat uh, is alles wat uh, we nodig hebben. Dat is ook precies hetzelfde als zij doen met de, met de bruid. Door het leren van de Torah in deze nacht, of die vijf, of die zesduizend jaar, die nacht is, heet, corrigeert men de gagat van de van, de, uh, van die kala, van de malgoed. En dan Gaat men over naar Nevihim enzovoort. En uiteindelijk komt men tot de raze de Chokmate, dat is de geheimen van de Torah, dat is de Kabbalah. Elf, kekol Eilu Atikunim. twaalf Tsrihim le Hamshiham le Kala. Bahi Laila. Shebahem. ניגמר ניגמרת אקלה לגמרה תיקון שגוף סוד יומא פירטי דחופה אלף נדפט קיכול אילו תיקו דימ ואד אלדייז תיקונים הדאיילגוב פיניטט תרטאל דט וורד אלדייז קורקציז אינסטלנגן קורקציז 12 צרחימ לגמשיה מלקלל מנגינד Aantrekken naar de kala, naar de bruid. Bahahilai in die nacht. shebahem dat door hen, in hen, uh, dertien, door hen kan je zeggen. Nigmeret de kala, wordt de kala, de bruid, wordt voleind. ik tot de. Full ending van correctie. Jehu dat is de dag van de Gmaratikun, de toestand, dat is Yoma de Chupa, dat is de dag van de Chupa, de dag wanneer zij gaat onder het Baldekein met haar echtgenoot. Dat is de toestand van Gmaratikun. Vijftien. We zijn Shomer. De ihi ve olmataha ve hule. Amlachim zestien shebahem. Melubashiva kilim de achoraim de malchut Zeifintilbem de matzav a alef. En kraot alamot. Amishamshot shot achtin leshkina. We omer, scha' kajemet al negentien rache'em reche'ygon. tamkin, tamch'in deoraita. Basod twitach we al rache'y schienat kiel. Fajftien. We ze, meredat is vaday zogar zecht. We, iji Waalmataha en zij, dus die bruid, Waalmataha en haar dienstmeiden, of bruidsmeiden, we gullen etzovoort. Amlachim, hij legt het uit. Amlachim 16, Shabahem, de engelen, dat in hen, Kilim, van Achoraim, van de Malchut, van de eerste toestand worden ingebed. Hij nikraot alle die heeten, alle die heeten brights meisjes. Amel shamschot leschina die, uh, dienen an die nen Eigenlijk dus eigenlijk de uh, eerste de toestand van de eh, eerste toestand is de toestand van wanneer de in de van de tien dan is het, waar staat de Malchut in dit Bed? De Malchut van de Etsilud staat boven de drie werelden Bia. Ja? Dus eigenlijk kan je zeggen dat uh, de Bia, de engelen die in de, in de werelden Bia zijn, dat die zijn uh, haar Malchut is dus, Malchut is Kala, is de bruid en zij die engelen die dus als het ware, dus de engelen die de krachten in de bia, die brengen naar boven de man eh, mee, met zich mee van, door de, van de tzadikken, dat zij zij heten dan de bruidmeisjes, bruidsmeisjes. Zij helpen haar, dat wil zeggen, zij sieren, dat, want al die man die van beneden komt, goede daden, etc die, dat zijn allemaal versierselen. En dat is wat zij doen haar en zij dienen dus aan de schina. Schina is mal goed van de siloet 18. En daardoor wordt zij versierd en zij tot zij stap voor stap kan uh, afdalen naar de, de plaats van de Asia. En Dan wordt het de martico. Wel meer 18. En hij zegt. De schiena staat boven hun hoofden. Duidelijk, dan weten we waarom schiena staat boven hun hoofden. De hoofd is dan alles wat in de bia is, boven de bia staat schiena. De mal goed van dat ze 19. De non tam gaan doorrijten, want zij zijn de steunen, zij die steunen de Torah zie je dat? Basot in het geheim van, zoals geschreven staat, waar en boven, en boven de hoofden is schina ja, van de keel van Hashem. Dus of wij spreken goed, kijk, of wij spreken van de rechtvaardigen die gedurende de 6000 jaar versierende de mal goed, oftewel de bruid. Of wij zeggen van de, van de engelen, dat is precies dat is hetzelfde. Duidelijk. Engelen, alleen engelen is het de uitwendige gedeelte van, de, van die bia. Duidelijk. En de zielen de men, van de mensen zijn de inwendige gedeelte van de schepping. De hele schepping moet gecorrigeerd worden. Dus door en hoe wordt het gecorrigeerd? Door de mens. Dus de engelen, die brengen, ja, de engelen, die, de engelen, we hebben geleerd dat in, wat Jacob beschreef, hoe Jacob beschreef de, de lader, herinner je nog? Dat engelen, die gaan naar boven, naar beneden, en hij zag de lader, geestelijke lader, en de engelen, die dan gaan van boven naar beneden, en boven, bovenaan bovenop, <coughs> boven, boven de lader, hij zag Hashem. Dus, wat doen de engelen? Als de mensen eh, het verdienen, dan gaan de engelen omhoog. Dus ze brengen dan man omhoog, man van die, zij, zij als het ware, dienen als, eh, zij dienen als vervoermiddel. Daarom is het ook zien we ook dat bijvoorbeeld dat nog niet zo hek, zoals het bijvoorbeeld bij Islam, Islam, zeggen ze dat dat hij, dat Mohammed Mohammed uh, reis omhoog op een witte paard, paard. dat zijn voorstellingen natuurlijk, is welke paard wie, welke paard is het? maar het is een voorstel, voorstellingen van uh, dat die engelen, die engelen die zijn als vervoermiddel het is de uitwendige gedeelte van de schepping en de mens ze halen het en als een mens doet het omhoog uh, zijn man, dan de engelen, dan gaat de man naar die plaatsen, hoog, hij moet naar de absolute komen. En als het komt naar de plaatsen van uh, die wereld in Bia, dan op verschillende niveaus komen dan verschillende uh, engelen, die pakken deze man en die brengen daar omhoog. En daardoor hebben ze ook de, de brandstof om zich omop om op te, om. Te op te stegen naar een hoger. Dus, als zij dan, zich, laten we zeggen, iemand doet een man op, op opsteigt, doet een man opstegen en dan gaat het naar de wereld, uh, Asia. Daar heb je ophanim. Zo'n kracht, die heet ophanim. En dan hebben we, dan is het, die ophanim, die brengen dan, de, deze man, naar de Yitzera. En dan, dat derde, en dan heb je als het ware een raket van de drie, van drie, zeg dat? Ja, van drie delen, delen. Dus dan de, de laatste deel. Huh? Drie compartimenten, dus, dus dat het laatste dan bij het aankomen tot de Jitzera, dat laatste wegvalt, als het ware is, je kan niet komen naar de Jitzera, dan vangen, dan wordt het uh, doorgegeven eigenlijk niet op die manier, niet zoals raket, maar dan wordt het doorgegeven weer, aan een, wordt een koppeling gedaan, met een uh, engelen in de Yetzirah, en de alfaniem van de Yetzirah, ze gaan niet verder, want de, ze hun macht is niet meer, ze kunnen niet, Ze zijn niet zo zuiver, om te komen naar Yetzirah. Dus, zij vallen dan weer, blijven in hun regio in regio Yetzirah. Terwijl dat man, de man wordt gekoppeld aan de engelen van, van Yitzera. En zij gaan het verder doortrekken naar Bria, enzovoort. So dat is een beetje dat gewoon... Huh? Ja, ja, nee, dat zijn de engelen die, die dus in de wereld in Bia zijn. Ja? Want kerubim, dat zijn die twee engelen. Dat is dat zijn die twee. Dat is al in wat wat zag in het Dat zijn die twee punten. Rechts en links. En dan van die tussen hen is de schina. Dat dat de twee twee punten van, van de malchut zelf. Uh, <coughs> twintig Na de punt. Weima jacht, moord. 21. Amisham Shot, Ota. Wehi smechaimahem. Wehi Ota, 22. Met akenet, weholehet, al Punt. 20 na dit punt. Weima, en samen met haar, ma jahat en samen met haar, dus met de bruid, Alamot Amisham Shot, Ota allemaal de bruidsmeisjes die haar dienen. 21. Wie hier smicht hij hem, en zij is uh, blij met hem. Bij het daar met de kennis, aangezien zij de bruid, de regel 22, met de kennis we gelegd, blijft uh, zich op te maken alle dingen door hen. Dus zij steeds maken haar op. 22. Визер шаумер. В хадет багу 23 кол гаху лайна де гайну. Похоль меша хизман 24 атикуним, ани краиб, ани 22, naar de punt. We zijn schommel, en dat is wat hij zo zegt. We gaan het Bahu. En, en zij, is, uh, zij is blij met hen. Kooi dus zij verheugt zich in hen. Interessant is, zij verheugt zich, Bahu betekent in hen. Want zij is hoger. Ja, eigenlijk, zij is ingebed in zij vormen haar uh, levushim haar bekleding. Dus zij verheugt zich in hen 23, kolhagulayla, al deze nacht. De heino, dat wil zeggen, bacholmeshechisman, dat wil zeggen, gedurende de hele tijd van Periode van 24, had je Hakikunim, van de correcties. Welke periode heet Laila? Heet uh, nacht. 25. Dus het is niet zo erg, dus als wij zien dat wij leven in de nacht, dat is, uh, het lijkt wel op een nacht, alsof altijd alleen maar nacht is, betekent dat dit steeds correcties plaatsvinden. En steeds minder wordt het, blijft het nog over om tot de Gmartikon te komen. 25 na de punt. We zegen er. Hoe le Achra we Hule. She bij Jom Gmar 26 Hatikon. She who Hupa. Lot u hal Lehupa ikanez zevenentwintig le Elab eilin achten de oraita. Shebanu achtentwintig witiknu. Ota bachola tzorech. Mitoralen wieim negenentwintig wiehule kanal. Wallachen nikra nikra benei ikraot chupata. 25. We zesho, myren, is wat he zogor zegt, uli yoma achara en op de ochtend darob we chule. Es naadi nacht. Shabayom gemara tikun dat op de dach van de gemara 26 dat is de dag van de chupa Lotu tochale ikhanes de chupa zei kan binnenkomen uh, in de chupa onder de chupa, onder het baldakijn, zei dus de, gma, de, de kala de braut kan komen uh, binnenkomen in het baldakijn. 27 in de groep A. Alleen maar bij Ede Natam Alleen maar binnen deze, binnen degene die steunen de Torah. Shebanu, die hebben haar opgebouwd, 28, en hebben haar gecorrigeerd, opgemaakt. Bechol had naar behoren, naar Behoorn, behoren met Torah en Wieim, van de Torah tot, tot de uh, profeten, enzovoort. 29. Kanal, zoals boven gezegd werd. We lagen niet en daarom heten zij Bnei Chupata. daarom al die die, degene die haar opgebouwd he, hebben, hebben opgebouwd, zij heten Bnei Gupata, de zonen van de Gupa. 30. We zijn zomer. We kiewaan de alaat. We goeden. Kwaar je Loya vi imo shum davar hadash. twee indertach. Ela, al or aelyon, de Atik yomin. Yit kap tsudri indertach kol haman ve mad, ve chol zivugi, zivugin. We hebben de linkerkolom de eerste de linkerkolom de eerste regio, dat de linkerkolom de eerste regio, ze de linkerkolom de eerste regio, dat je ons over de 30 de rechterkolom, de regel 30. Want wij weten wat er gesproken wordt, wat er gezegd wordt, alles, allemaal over de Gmartikun. De <coughs> het einde der dagen, dat het allemaal, ja, dat het dat de wereld zal vergaan. En allerlei andere dingen, die, die zombere voorspellingen, allerlei andere rare apocalypsen etcetera. Maar kijk wat je ons vertelt. 30. De rechter kolom, de regel 30 We zijn sommer, en dat is wat hij zegt. We kiewaan de alat, we en aangezien zij binnenkomt, we enzovoort. Wat betekent dat? Kwaar je data, jij weet het al, en als je niet weet, dan ga je dat weten nu, wat hij zegt. En jij weet het al, 31 de toekstond van de maraticoen is een tijdelijke correctie. Loja viye shum de varchadash zal niets met zich meebrengen wat nieuws is, iets wat er niet is. 32. Eila alidea ore leon maar door het hoge licht de atik jomen van de atik jomen. Jit kapzu kolla man wa mat zullen alle mans, alle man en madden, dus van beneden naar boven, en van boven naar beneden, zullen zich verzamelen. 33, we holen ze wogen, en alle ze we holen madrigood, en alle traptreden, de regel 1 de linker kolom. Sheetsobe schiet de alfisch nie, die uit, die Zullen uitkomen gedurende die is verschenen, gedurende de zesduizend jaar, de ene na de andere, le zivouk gaat voor één overkoepelend zivouk. Twee, le ule en in en voor een groot, voor één een, voor een, uh, overkoepelend niveau, via Vijekara. Geweldig groot en Duurzaam. Waar deze ze en daardoor, je takkenakor, zal alles gecorrigeerd zijn. Door die overkoepelende zivuk. Drie. We as tikanesa kala le En dan zal de kala, de bruid, zal onder de hupa in de chupa binnenkomen. Nadepunt. We ze schommer kutschabrihu shail alehu. dainu five. vijf. echad echadwe echad. Shalapa aman lezivug zes eljon. Kikwe jahol, joshevo het schiet van koolam. Van iemanda dat ze el omehakke, alcohol echad, echad. Vier. We zeggen en dat is wat Heidus ookers zegt. Kutshebrihu, de heilige gezegende zij. Shailalehu, vracht naar hen. Dus zij die dus al samen met de kala kwamen naar de kupa. Dan, Akadosboro, hoe? De hele gezegende zee, vraag naar hen. Hij de dat wil zeggen. Vijf. Hij korre gaat, we gaat over iedereen. Let op wat hij zegt ons. Niet over de massa. Niet over, hey, welk volk is dat? Wat is dat voor een volk? Kijk nou wat hij zegt ons. Hij zegt, hij vraagt over iedereen. Over iedereen die daar kwam. Want iedereen kwam daar naartoe, door zijn individuele geestelijke werk. Dus hij vraagt naar iedereen, zeg die, afzonderlijk die ooit uh, man heeft opsteken. opsteigen. Lezivugelion, voor de hoge zivug, zes. Kijk wie je hoort, Joshef, want hij Jashem, Hakadosh-Boru, is als het ware zit en wacht. Adschiet kapzukulam tot dat zij allemaal samen zullen zich verzamelen. We nemen het en het blijkt dus, hij en uitkijkt. Naar iedereen van hen. Duidelijk. Kijk, hey, ten aanzien van Hashem, van het hogere, is het al Gmartikun. Daar is niets uh, minder of meer. Ten aanzien van het, van de schepping zelf, is het nog geen Gmartikun. Acht. Wacharsche mit kapzim na sa asa de raaf negen ume kapziel kanalen. U me warech lon, u ater lon, tien. barchim, u atrim kulam bavat achat. We az elef, nikmaratikuna nikra atraha, atraha de kala. Acht. Wachar Shemit kaptsime nadat ze versammelen zich nasa asa dan wordt zivuk gemaakt, welke zivuk, die, wat hebben we ook geleerd, rafpoalim, van de hem, hij die, poalim dus hij die, van grote daden is, dat is de zeeranpien, we hebben geleerd, en om kapsel, betekent, uh, hij die, zij die verzamelt, dus de malgoed, die verzamelt alle man, en van haar komt man, dus dat is de verzamelpunt, het verzamelpunt van de man, en rafpoalim, dat is de Zeranpin die en die dan, of Zeranpin die stijgen dan op naar de atik, et cetera, maar dan is het woord het gmartikon, kan zoals boven gezegd werd, om een waar en hij, de Akadoshbro, de heilige is hij. Zegend hen, omeaterlon, en bekroont hen, bekroont hen, betekent, geeft hen, uh, we zullen het leren, um, kijk, twee dingen staat het, mewareglon, hij zegend hen, en zegeningen, dat is, als we horen, het woord zegeningen, bracha, dat is de chesedim, het licht chassedim. Om dat is dan chogma. De, de kroontjes, dat is chogma. Dus die geeft beide, want anders kan je het niet. Dus, en chassadim. Chassadim is bracha. Zegening is altijd chassadim. En mater is niet genoeg, alleen zegeningen. Daar moet je nog uh, meaterloon en uh, geeft hen de kroontjes. Dat betekent bekroond hen. Bekroning betekent altijd chogma. En daar heb je ook de chassadim voor nodig. Shemid Barhim dat zij worden gezegend. umit Atrim, en zij worden bekroond. Kulam bawat achat, allemaal in één klap. We az elef nigmarati kun, en dan wordt het vol eind. de tikun di die Atara de kula de kala heet, die welke. Correctie, welke tikun, welke gmaartikun, heet de atarat de kala, de kron van de bride.